ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog slechts een paar korte files in Noord-Holland. De meeste vertragingen nu nog op de A10 Zuid bij Amsterdam. Je komt daar vanaf Knoopwit Amstel in de file tot aan Amsterdam. Slotervaart van 5 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. Er staat daar een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 Ga letten op het nieuws van 6 uur wat betreft dit systeem op de maandag. Want er is helemaal geen nieuws, maar wel het verkeer. Goed, we hebben een alternatief FM weer op maandag. 16 februari, dat gaat nog even door tot, tot en met 3 maart zo'n beetje uit mijn hoofd. 2 maart zelfs. 2 maart zelfs. Dat, dat zijn de dagen dat er nog op maandag wordt gedraaid hier tussen... 6 en 9, je hoort het goed, tussen 6 en 7 is er live een, een en ander, dan ben ik zelf te horen. Vanaf 7 uur kan ik lekker naar Roy Draai Door luisteren bij de luistervrienden van de lokale omroep van Volendam en Eedam. Dus daar ben ik er ook in geslaagd, alleen vorige week heb ik dat niet kunnen doen, maar wel nu. Uh, en dan hebben we voor dit gedeelte hebben we dan tussen 7 en 9, ik moet het goed zeggen... Dan hebben we de voorronde van de Roppen Acta Award. Vanavond de eerste voorronde met de deelnemers. Dean Presley, die kennen we, want die is hier twee keer geweest. tipfout ga je straks horen wie dat zijn. Het zijn wel oude bekenden, zitten daar namelijk in. Meer geef ik niet weg. Moet je maar luisteren, vanaf zeven uur. Dan om acht uur uh, de resterende twee acts. En dat is False Perspective. Die hebben we hier ook uh, meerdere maanden laten horen. Sterker nog, we hebben zelfs een heel artikel aan uh, False Perspective... Toen ze dus een EP schuine streep album hebben uitgebracht. En als laatste van die avond is Escalatie te horen. Ska-band uit Haarlem en omstreken. Daar komen ze vandaan. Ik geloof meer uit Hoofddorp. Daar komen ze uh, hoofdzakelijk vandaan. En dat is zo'n beetje het uh, verhaal van de robakda woord Dat hebben we dus ingeblikt. Dat komt vanuit het systeem, als het goed is. Maar we begonnen deze, deze 16 februari Alternative FM met Casper Baum, met Weather. Komt van World Wide Willow. Die hebben ze geloof ik ergens in 2023 gedropt. En volgens Ernie Green, Ernie Green is het meer een treurwillig wat hij daarmee bedoeld heeft. Want Willow betekent willig. En dat was toch wel een beetje alles wat daarmee gezegd is. En bovendien, alle tracks beginnen met een W. Dat hebben ze ook uh, heel erg aardig voor elkaar gekregen. Nou, ik ga niet uh, al te veel, want we hebben maar een uur. En er zit toch nog wel wat redelijk recent materiaal in. Muziek wat bijvoorbeeld afgelopen vrijdag is uitgekomen. Maar ja, donderdag uh, kunnen we niet. Dus dan moeten we het uh, bewaren voor de maandag. Uh, Jackie en de Facts, die hebben we wel laten horen. Afgelopen uh, maandag, vorige week maandag. En dat nummer dat heet Britlund. De Uitzending die we op donderdag hadden. Heeft hij daar wat over verteld. Deze Sylvester Sombros. over No protection Het is een videoclip waarbij hij min of meer als pandabeer is verkleed. En de verbinding zoekt. Maar het uiteindelijk niet krijgt. En daar wordt die panda nogal een beetje pist over. En dan uh, ja, ontaart zich dat in hele rare taferelen. Moet je maar eens kijken op die, uh, die clip. Heel Amsterdam wordt een beetje bijna op stelten gezet. Uh, daarvoor hoorde je Jackie in Facts en Britland. En die dame met haar band die heeft ook nog deel uitgemaakt van de popronde. Geldt niet voor deze band, want het is een illuster gezelschap. Uh, eigenlijk horen we niks meer van ze. Maar uh, er is hier ooit iemand geweest binnen deze omroep. En ik, die het tot een cult hit binnen deze omroep hebben verheven. Of verheven. We hebben het verheft. Tot een cult hit. Zo moet je het zien. Nederlandstalig. En een flinke dosis electro. Je gaat er helemaal vanuit je pan. En je kunt er helemaal in je eigen wereld in opgaan. Daar hebben ze het over. Veline met Alleen.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 denken dat ze John Deacon, Brian May en Roger Taylor hebben gevraagd of ze nog even de stemmen op de achtergrond hebben meestaan uh, te zingen. Is toch echt niet het geval. Het is, uh, jongens, dit zijn de jongens van Glitz uit Wijkendzee, Beverwijk, schuine streep, want daar komen ze vandaan. Make a change en ze hebben de Glamrock eigenlijk min of meer, meer smoel weergegeven, hoewel er toch wel een hele duidelijke green uh, geluid in zit. En dat ontkennen ze ook niet. Maar goed, uh, je moet het wel kunnen om dat dan toch helemaal origineel te maken... met eigen teksten en uh, noem maar op. En dat doen ze dan weer wel. Kijk, daar zit het verschil in. Daarvoor hoorde je Veline met Alleen. Afgelopen uh, vrijdag was het de beurt voor Dim Pinks... om een single de wereld in te helpen. En Dim Pinks komt voort. Of voor, ja, voor een flink deel voort uit de Killjoys... Want dat was eigenlijk een beetje de voorganger. Maar ze hebben nu een beetje een andere richting gezocht. Ja, en daar moet ook een andere naam bij. En een van de singles die ze hebben gedropt... dat is volgens mij ook de eerste die ze hebben uitgebracht. En daar zit ook een hele mooie animatievideo bij. Moet je maar kijken. En dat nummer dat heet Universe. een ergens staan, maar ja, ik mocht er nog niks mee doen. Maar afgelopen vrijdag is hij dan toch echt uitgekomen. De opvolger voor Once Upon a Time heet Tails. Het is een duo, Gijs Kerkhoven heet die, geloof ik. En die andere is Sander van Münster. En beide hebben al een uh, nodige verleden in uh, de popmuziek. En dan zeker in een beetje het underground uh, gedeelte. Of het alternatieve muziek, circuit. hoe je het maar nou noemen wilt. En daar hebben ze besloten om de koppen bij elkaar te steken. En dan is dit uitgerold. Uh, Tweede single inmiddels nog weer. Dim Pinks hoorde je ervoor met Universe. En nu um, toch even verwijzen naar onze eigen website. Want die hebben we tenslotte. Dat is www.altfm.nl. Daar kun je iets op vinden. En daar kun je het volgende op vinden. Namelijk een bericht over de nieuwe single van Lilith. Left the Garden. En wat het uh, precies inhoudt, dat moet je maar even op die website uh, kijken. Het heeft alles uh, te maken met deze single, Twisted Feeling. In Paradise met Time Slipping. En daarvoor hoorde je dus Lilith Left the Garden en Twisted Feeling. Was een beetje getouwtrek, want Maresca Lialing van Von V. die dacht. Ik ga Jan op een plezier doen. door um, in ieder geval de mogelijkheid te gunnen. om de nieuwe single van Von V. op donderdag al te laten horen. Dat was dus afgelopen donderdag. Maar ja, wij hadden dienst in de Patronaat Haarlem... dus uiteindelijk mocht iemand anders hem laten horen. En dat is dan ook gebeurd. Maar nu zijn wij aan de beurt. Von V met een nieuwe single en dat nummer dat heet All Evident. Hij komt uh, oorspronkelijk een beetje hier uit de buurt. Edwin Den Herder. Maar tegenwoordig schijnt hij in het zuiden van Noorwegen te wonen. Wintersomstandigheden heeft deze clip opgenomen. Uh, Mamaloo is het uh, project waar hij onder werkt. En het nummer dat heette Dogs. Daarvoor hoorde je Von V met All Evidence. Tijd voor even iets schattigs. die away from the smallest spark. I'm content to sit in the dark, but you light up a room just walking in. I try to stay City the house and Woont hier in Rotterdam. Deze PJ en Bond, waar komt toch oorspronkelijk, zoals hem de achternaam doet vermoeden, uit Vallendam. Uh, Coyote, de nieuwe single en de, de album is onderweg. Lorena en de Tide hoorde je ervoor met Daylight. En dit is, of dit zijn, beter gezegd, Lorem ipsum met If I Ever Will. En daarna sluiten we dit eerste uur af. En dan wordt de rest allemaal automatisch uitgezonden, want dat heb ik allemaal opgenomen. dat er in Volendam ook nog een eigen stroming bestaat... als het andere geluid van Volendam. Dat bewijst ook Lorem Ipsum wel, want die band komt daar ook vandaan. If I Ever Will, dat komt al van een album... wat ze twee jaar geleden hebben uitgebracht. Bijna twee jaar geleden, want het is in mei 2024 verschenen. Flat Caps en Remax. en daar staat dit nummer ook op. Dit was het einde van het eerste uur. Uh, daarna uh, komen nog uh, twee uren Rob Akda Award. Maar die heb ik al van tevoren opgenomen. Uh, we staan even stil. Want uh, ja, Volendam heeft toch een traditie met bandcoaching. En zeker vanaf 2013 is dat ook weer opnieuw leven ingeblazen. Maar er is een oervader geweest. En die heeft een band die ik later op handen heb gedragen en nog steeds doe. Dat is Alaska. En deze meneer, deze man is Gerrit Woestenburg en hij is niet meer onder ons. Maar heeft wel een hele belangrijke rol gespeeld... bij het ontwikkelingsverhaal van Alaska. En zeg het of zeg het niet... maar ze weten het elke keer opnieuw uit te vinden. Tot aan het eind van dit eerste uur. In de geest van deze man Gerrit Woestenburg... draaien we dus dit nummer van Alaska, Ophelia. Ophelia.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 Our stars have a light All of us